Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie waarschuwt voor zelfgemaakte wapens. Agenten zien die dingen steeds vaker voorbij komen. De wapens worden gemaakt met een 3D-printer. Er zijn zelfs grote productiefarms, locaties tegengekomen... waarbij tot en met negen printers aan elkaar gekoppeld zijn... om dit soort wapens snel te produceren. Die wapens zijn dus grotendeels van plastic, maar wel levensgevaarlijk. De dader van een aanslag in Duitsland had ze bijvoorbeeld. Het maken is hier al verboden... De politie wil nu ook het delen van de ontwerpen verbieden. Er is nog steeds veel racisme binnen de politie... en de leiding heeft er weinig ingegrepen. Dat zegt de politiechef zelf tegen Nieuwsuur. Oud-agenten vertelden deze week in een documentaire... wat ze allemaal meemaakten op hun werk. Van, uh, oh, met boeven vang je blijkbaar boeven. Dus ze hebben meteen al laten zien van... Hey, dit is wat we zijn, uh, dit is hoe we over jullie denken... En, uh, welkom. De politiechef is geschrokken en zegt dat er harder moet worden ingegrepen. Sommige agenten zeggen dat ze dat al vaker hebben gehoord. En Partygate deel zoveel. Er zijn nieuwe foto's gedeeld van een borrelende Boris Johnson. Je ziet de Britse premier met zijn medewerkers proosten... tussen flessen wijn, andere drankjes en allemaal hapjes. Het zou gaan om foto's van eind 2020... toen er strenge coronaregels golden. Het is niet voor het eerst dat Johnson gedoe heeft... met coronaborrels en feestjes. Vorige maand bood hij nog zijn excuses aan. En wat hebben de presidenten Poetin en Zelensky gemeen met deze vrouw? Hallo! It's me. Ja, Adele dus. Ze staan allemaal in de nieuwe lijst met de meest invloedrijke personen van het jaar. Die wordt elk jaar samengesteld door het Amerikaanse tijdschrift Time. Verder in de lijst onder meer een plekje voor mama Kardashian Kris Jenner, actrice Zoe Kravitz en skiester Eileen Gu. Het weer nog een wisselend dagje met af en toe wat zon. Er zijn ook wolken en af en toe een buitje. Het is ook wat frisser dan de afgelopen dagen, max 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De langste file van het land staat momenteel in de regio. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Blaricum ging een auto in brand. Nu zijn bergingswerkzaamheden bezig, waardoor twee rijstroken zijn afgesloten. Nou, rekening met een uur aan extra reistijd vanaf knopend Muiderberg. Omrijden richting Hilversum kan het beste via Almere over de A6 en de A27. Daarnaast een file op de N203 vanuit Alkmaar naar Amsterdam. Tussen Alkmaar en Uitgeest 3 kilometer file en je vertraging is daar zo'n 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 3, 4 geen water. Hey. Het is zo 5, 6 uur later. Hey. En mijn pog zet een mol voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Hey. Maak mijn moeder niet trots. Hey. We groeien nooit op. Hey. Alles op de. Hey. We geven geen. Oh. Ze kennen mij bij de bar. We ben met de markt. De barkeeper is van de zard. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop, stop. Dit is echt, je weet het, de...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 so much more than just another apple thief yeah she's a genius watch and learn now she sets the world on fire just to watch the sucker burn load it up when the sun comes down get away for to the lovers. Zo! J'ai qu'à Baby, laat het niet lijken ja, mis, dat je niet meer naast me ligt Nee, ik ben niet veranderd Bericht maar iemand anders Nu zoek je namen, maar nu wil ik niet meer Want jij kan je hangen, ja als een chandelier Nu zoek ik naar jou, maar ben jij er niet meer Schacht, kan mij niet hangen, jij ja, als een chandelier Ik wilde niets meer dan samen staan. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tien grootste gemeenten hebben hun privacybeleid niet op orde. Dat stelt privacyorganisatie Bits of Freedom. Uit opgevraagde documenten blijkt dat gemeenten vaak niet weten... welke gegevens ze mogen verwerken. Het aantal meldingen van discriminatie is vorig jaar toegenomen. Bij sommige instanties zelfs met een kwart. Blijkt uit een rapport van kenniscentrum artikel 1. Mensen voelden zich vooral gediscrimineerd door de coronamaatregelen. En president Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is tot een gevangenenruil met Rusland. Via een videoverbinding met het World Economic Forum in Davos riep Zelensky landen op de druk op Rusland op te voeren. Zodat het land Oekraïnse gevangenen uit wil wisselen met Russische krijgsgevangenen. Het weer, buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het wordt maximaal 18 graden. ZFM maak zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 1.06.9. Dit is het zonnige ritme van ZFM. Baby girl, I said tonight is your lucky night. Peter, I'm chill, I'm with my blood and sponny mind. I stop and stare at you, walking on the shore. mind wants to explore the tropics.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 Zij ga mee, ga mee Wat zou jij doen als je mee mag met je fantasie En is er zo lang om je heen danst dat je dubbel ziet Ik heb gedroomd van onze energie Voordat ik je had gezien was ik al verliefd Want ik heb op je gewacht Laat je niet meer los want zo had niemand ver. Ik heb naar je verlang. Kus me overdag en geef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 Ik heb naar je verlangen gehad, kus me overdag en geef me vuur in de nacht.